8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een man van 20 die betrokken was bij de rellen in Hees... heeft 38 dagen gevangenisstraf gekregen, waarvan 30 voorwaarlijk. De acht dagen die overblijven heeft hij de afgelopen week al vastgezeten. Hij kwam dus vandaag vrij. Hij krijgt ook een taakstraf van 120 uur. De advocaat van de verdachte zei dat zijn cliënt een lager IQ heeft. De verdachte zei dat hij mee ging doen toen hij mensen dingen zag gooien. Vorige week liep een demonstratie bij het gemeentehuis in Hees tijdens een commissievergadering uit de hand. Honderden demonstranten gooiden met vuurwerk, eieren en stenen naar de politie. Ze protesteerden tegen het plan om de komende tien jaar 500 asielzoekers op te vangen. VVD-kamerlid Bart De Liefde vertrekt uit de Tweede Kamer en wordt manager bij taxiplatform Uber. Hij zat ruim vijf jaar in de Tweede Kamer... was woord voor de ICT, consumentenbeleid, telecom en tuinbouw voor de VVD. Daarvoor was hij raadslid in Den Haag... en medewerker bij de Tweede Kamerfractie. Fractievoorzitter Zijlstra respecteert het vertrek van de liefde. Die maakt geen gebruik van de wachtgeldregeling. Hij gaat over drie weken weg. Waarschijnlijk wordt Remco Bosma zijn opvolger. Een Vlaams parlementslid is gearresteerd op beschuldiging van moord... Belgische media zeggen dat het parket in Brussel dat meldt. De man, Christian van Eyken, wordt verdacht van de moord op de man van zijn secretaresse. Hij had een relatie met de vrouw. In oktober werd huiszoeking gedaan in het huis van van Eyken en in zijn kantoor in het Vlaams parlement. Begin deze maand werd zijn onschendbaarheid opgeheven. Daardoor kon hij nu worden aangehouden. Het weer. Het is bewolkt, er valt wat regen of motregen en er staat vrij veel wind. In de loop van de nacht trekt de regen weg. In sommige delen van het land klaart het dan op. Daar kan het afkoelen tot rond de 4 graden. Morgen in het zuiden en oosten eerst nog wat bewolking. Langzaam trekt die weg en dan is het overal vrij zonnig. De temperatuur wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat bij Lexmond 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Zf in the evening when the sun goes down, when there ain't nobody else around. This man Jack reminded you it's disco time. show. Ja, daar zijn we er weer, de Soul Train. Nou ja, Soul Train, het is een beetje uitgebreid met twee extra wagonnetjes. Met wat disco erbij, wat funk erbij. En natuurlijk de Soul. Tot tien uur. Ik hou jullie bezig en uh, ik zie het alweer. Jullie houden mij ook bezig. It was the third of September That day I'll always remember Yes, I will Cause that was the day That my daddy died I never got a chance to see him Never heard nothing but bad things about him Mama Mama just hung her head and said, son, Papa was a roan of stone. Wherever he laid his hat was his home.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 Ah, dan krijg je als je verkeerde knopjes drukt natuurlijk. En uh, allerlei dingen tegelijk gaat doen. Je wilt me eens gebooren dat je in een keer dezelfde intro hoort. Maar dat geeft niet. Dit is hier en hier kan alles omdat het mag. Jij luistert naar de Soul Train, zie je Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruis en ik vermaak je dat 10 uur met de beste disco, soul en funk muziek. Ik zit met een lijstje van 42, 43 bezoekjes. Verre zoekjes eigenlijk. En ik uh, kan je nu vast vertellen, ik ga dat niet redden. Maar dat geeft niet, volgende week is er weer een week, dus wat we vandaag niet kunnen doen schuif ik gewoon door naar de volgende week. Ja, en Voor de kijkers van GFM, uh, ja, jullie zijn tegen de Blinde Muur aan te kijken. Nou ja, of je naar tegen de Blinde Muur aan zit te kijken of tegen de Blinde DJ. Ik zeg maar zo, <laughs> ik zeg maar niks. En we gaan zo gelijk beginnen met uh, het allereerste verzoeknummer, en dat is van de OJ's Backstabbers. Jeze met de backstabbers. En die was speciaal voor Mariet Verbeek uit Wilnis. Jawel. Maar gelijk verder. Ingrid Bolver Solingen nog bedankt voor vanmiddag. Deze is voor jou. Annie de hotshot Karen Jong. En uh, ja, wij, uh, ik zou bijna zeggen, we vliegen er doorheen, maar dat doen we natuurlijk niet. We nemen rustig overal de tijd voor, want anders dan, uh, ja, dan vliegt alles snel om. Even verder met Chaka Khan. I'm every woman. En je luistert naar de Soul Show. Ja, en voor alle luisteraars die uh, gereageerd hebben over het feit... dat uh, de beelden in de studio een beetje, een beetje vreemd zijn... Ja, dat kan wel kloppen, want... Uh... Dat ligt aan de camera. Wat aan gewerkt. Ik neem aan dat je voor de muziek komt. En niet voor de DJ. Toch? Soul Train. Welkom Wood, Amy Stewart. En uh, daarvoor hoorde je bijvoorbeeld de OJ's, Carrion en Chaka Khan. En uh, ja, er stomt gewoon door. En iedereen zegt: van, Kan het nu wat rustig? Dan doen we eventjes de rugnummers af. En uh, dan kunnen we even rustig even lekker bijkomen. Heb je ook iets van. Uh, ja, van de Commodore's? Zeker. Show me, a so, show me a so high. I'll show you love. when dreams of a dreamer and all the things you wish come true yeah i'd wish the world had all happy people met Sweet Love. En je luistert nog steeds naar de Soul Train van Zeevum Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En natuurlijk heb ik ook wel wat soul voor jullie. Rita Frankling met Rita. Franklin en respect dat vindt eigenlijk. Wat vinden jullie ervan eigenlijk? dan. Ja, bedankt jongens. Volle bak hier vanavond. En de Sunshine Band, wie kent ze nog niet? Uit de tijd dat uh, ja, alles nog kon. Iedereen leefde in een eigen wereld, iedereen heeft zijn eigen fantasie. Luister naar de Soul Show: Earth, Wind and Fire. must be Missing an Angel, Tavares. Nou, ik was het niet in ieder geval. Ik krijg uh, regelmatig uh, uh, verre zoekjes binnen. Uh, ja, ik heb eigenlijk de playlist al vol, maar ik ga kijken wat ik ertussen kan uh, piepen. Ook reactie was uh, van iemand die zegt van leuk, we hoeven niet op het weekend te wachten om te kunnen dansen op de disco. Heb ik iets van chic? Zeker! Amstelveen, deze gaat jullie kant op. Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt. Gaan we weer lekker verder met Barry White. Never, never gonna give you up. We gaan richting de klok van 9 uur. Deze speciaal voor de St. Luke School. Irving, Texas. Nou en ever called a give You Up van Barry White. Dus dan gaan wij al richting de klok van 9 uur. Even nou outrootje. Kan ik jullie in ieder geval vertellen naar wie je luistert, wat je luistert en wat je nog kunt horen in het volgende uur? Ik luister naar de Soul Train, van Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En we gaan je horen in het volgende uur. Punk, disco en Soul. Dat is uit de tijd van de Soul Show, jaren 70. Klein beetje jaren 80. We hebben weer aardig wat luisteraars uit binnen- en buitenland. Nou ja, de, de webcam-stream. Af en toe valt die weer, en het geluid blijft wel goed en daar ben ik ook blij om. En ik verwelkom in ieder geval Canada, Zwitserland, Duitsland en Amerika. United States of America En natuurlijk uh, Nederland, Roosendaal. Eibergen kreeg ik binnen, Zandvoort kreeg ik binnen. En Zandvoort, en Zandvoort, en Zandvoort. gaat hem vanzelf. zelf. Nog eventjes tot het uh, journaal van 9 uur. Daarna zijn wij er weer. Mocht je nog een verzoekje hebben, stuur gewoon via Facebook Willem Bruist. En ik ga kijken of ik er tussen kan piepen.